Rudy Vendrich met het NOS-journaal. Ritueel slachten verbieden, maar als voorstanders wetenschappelijk kunnen aantonen dat hun wijze van slachten geen extra dierenleed veroorzaakt, kan een uitzondering worden gemaakt. Dat bleek tijdens het Kamerdebat dat tot drie uur vannacht duurde. Staatssecretaris Bleker van Landbouw zei na afloop dat het kabinet zich het recht voorbehoudt om los van de regels een eigen beslissing te nemen en het onverdoofd ritueel slachten in sommige gevallen toch toe te staan.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 Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben een test ontwikkeld waarmee al bij jonge mensen kan worden vastgesteld of ze aanleg hebben om suikerziekte te krijgen. De test kan worden gedaan bij twintigers. Als blijkt dat iemand aanleg heeft voor diabetes type 2, kan met een aangepaste leefstijl en eventueel medicijnen worden voorkomen dat iemand de ziekte krijgt. Diabetes type 2 komt vooral voor bij mensen met overgewicht. Coalitiepartijen CDA en VVD plus de PVV worstelen met de gevolgen van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Ingewijden melden dat er wordt gekeken naar alternatieven, maar dat die te duur zijn. Het kabinet wil het PGB enorm inperken omdat de uitgaven explosief stijgen. Vanmiddag is het debat in de Tweede Kamer. Ten oosten van Japan is rond middernacht onze tijd een aardbeving gemeten met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. De beving heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Een tsunami waarschuwing werd vrij snel weer ingetrokken. Hetzelfde gebied werd in maart getroffen door de zware aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. Het weer buien met kans op onweer en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vooral langere files in de Randstad bij Amsterdam. Door het niet open kunnen van de spitsstroken vanwege een technische storing. Files op de A1 naar Amsterdam tussen Bussen en Muiderslot 6 kilometer. Op de A6 leed de stad Muiden voor en Muidenberg 5. Op de A8 richting Amsterdam voor en Koenplein 6. Op de A9 vanuit Alkmaar 6 kilometer voor en Rotterpolderplein. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 5.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en z zomerhits. Z FM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de haling van Goedemorgen Zandvoort. <laughs> nee, dat vind ik wel mooi. Goed. Uh, ja, dat was uh, een klein grapje. Goedemorgen Zandvoort. Uh, welkom. Uh, vanuit live vanuit Hoot en Hoogland. En uh, techniek is in handen van Pascal van der Beek. Uh, gelijk een klein grapje. Daarmee. Uh, ik ben gelijk van mijn propos af, uh, Richard. Uh, goedemorgen. Goedemorgen Benno. Ja. In ieder geval, de redactie van dit programma is uh, van iemand.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 Goed, Richard, wat hebben we vanochtend in dit uh, live-programma van twee uur? Ja, we beginnen weer met onze dynamische mensen Ivo en Lana Lemmens en uh, Marcel Meijer. En het gaat over culinair Zandvoort. En uh, nou, zoals je weet, hebben we daar uh, hele goede sieren mee gemaakt afgelopen jaar. Dus dat wordt vast weer een super succes. Ja.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 Heb jij een hond, uh, Benno? Uh, nee.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 nog een festivaletje, eh, wat eh, ook dit weekend en eh, dat is het midzomernachtfestival wat natuurlijk eh, vanavond is en Ron Brouwer van Café Laurel en Hardy komt daarover vertellen maar we gaan natuurlijk beginnen met muziek en dat is Good Old Focus met Sylvia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 En um, dan wordt het ja. lijstje vanzelf kleiner. En dan wordt het lijstje vaak verschillend kleiner. Ja. Want dan denk je, nou, <laughs> dit gaat dus nog niet door. En dit gaat nog niet door. Wat, wat, wat hadden jullie graag uh, willen doen wat dit jaar dus niet uh, komt? Nou, um, ik, ik moet je eerlijk zeggen, bijna alles wat we wilden komt Ja, dus dus wel iets Ja, dus, niet... Nou, ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Uh, uh, wat ik leuk had gevonden, is dat we het hele terrein uh, vol met uh, webcams hadden Dus dat je gewoon thuis kan kijken. Maar dat...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 Dan zag je zo'n hele grote golfbal op, het, uh, op de rotonde staan. Met uh, racedagen heeft er wel eens uh, iets van circuit op de, de rotonde uh, gestaan. Nou, dat zouden wij ook best wel willen. Een heel grote mes en vork bijvoorbeeld. Of een bestekzakje met daarin uitstekend uh, bestek. Zoiets op de rotonde, zodat je Zandvoort binnenkomt rijden en denkt... Hé, hey, uh, er is iets aan de hand. Maar gelukkig hebben we al wel andere dingen extra ten opzichte van vorig jaar. Waardoor... We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 Apple-app? Nee, het werkt bij alle, Smartphone. smartphones. alle smartphones. In dit geval Layar, dat is een app... ...die werkt voor smartphones van Apple... ...van HTC, dus met Android... ...en de Ovi... ...Nokia. Nokia. Nokia. Okay. Ik, ik was blij dat ik een app snapte... ...maar nu ja. hebben we weer, weer, weer iets nieuws. Ja. Goed, het duizelt me allemaal, Hussert. Ja. Uh, Marcel... Um...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 Je hebt geen uh, groot bord vol, maar ja, elke uh, buik is anders en uh, iedereen heeft zijn eigen wensen. Maar je kan dus in principe met een zakje scharrenkoppen waar er tien in zitten, kan je wel... Uh,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 kunnen we onszelf misschien wel eens voorbij lopen. Mm -hmm. En zeggen van nou laten we dan maar rustig gaan groeien. En dan uh, wie weet dat we binnenkort wel Haalem uh, culinaire van uh, de kaart afzetten. Oh. Dat zijn uh, mooie doelstellingen. Nee hoor. nee hoor Dat is zeker niet de doelstelling. Maar het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als we dat eet... gewoon even na. Ik, ik heb je al twee keer Haalem culinaire hoe noemen. Is, is, is, ga je de competitie aan dan met ze? Nee dat nee. helemaal niet. nee dat, zijn ook, dat is ook absoluut geen, geen uh, streven. Maar het is toch een beetje een voorbeeld. Omdat het heel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 I'm so glad I'm so glad I'm so glad.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 Bedoel je? Mensen met een psychische beperking. Okay, dus even heel die, kort die door de bocht. Worden, ja, ja mm -hmm. die bij ons dus zeg maar of die zich aan willen bieden als vrijwilliger. Um, ja, dat, dat is een hele gemaleerde doelgroep. Um, we hebben mensen die uh, net uh, de basisschool hebben gedaan, maar ook mensen die gestudeerd hebben. En mensen die een burn-out hebben, maar ook mensen die inderdaad uh, uh, langdurig uh, psychische beperkingen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet iets zouden kunnen doen.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 dus krijg je een soort Heaven Must Be Missing an Angel met Tavares. was van de... Ja, en we zijn natuurlijk in de uitzending Richard Buiten. Ja. <laughs> en we gaan praten met Marina Wassenaar Nijhuis en uh, zij, is, uh, ga, zij komt vertellen over de zomerexpositie Agatha Kerk. Maar um, ja, jullie zaten al een beetje, ja. een beetje voor te babbelen. Ja, ik had zo'n ontzettend leuk gesprek want ik ken ja. eh, Marina, nou ja, re redelijk goed, hoe dat? Huh? Vrij lang. We hebben al samen een kerkdienst uh, uh, gemaakt en zo. Uh,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 moet wel zichtbaar zijn dat het dat is we hebben ook iemand en die maakt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 gemeente is? Of nee, dat geeft niks, mee. want uh, een paar jaar geleden, toen hebben we al afgesproken, toen was hij er nog wel. En toen heb ik in de lokale raad met name gevraagd, jij ja, moeten we nou elk jaar toestemming vragen? Of wat doen we nu? Mm. Want bij ons is het geen probleem. Nou, toen hebben ze in de kerkenraad -kerk. gezegd van de protestantse kerk, nee, liever niet meer bij ons, mm. oké, okay, dan altijd in de Agatha kerk En ja. we hebben natuurlijk die zijkant van de Koninginnenwegkant zal ik maar zeggen. Daar kan je veel neerzetten, ophangen. En we hebben de schotten van de BZK, de kunstcommissie hier in Zandvoort, of kunstonderneming. Die hebben we in Bruikleen.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 leuk. En ja. ze, ja. ze werken ook allemaal belangeloos mee. Dat vind ik ook zo ja. leuk. Uh, in mijn tijd uh, mochten er nog goed bedoelde amateurs zoals ik ook meedoen. Is dat uh, tegenwoordig ja, ook zo? Mal, ja? Ja, ja, Ja, ja, En we de... hebben bijvoorbeeld ook fotowerken. Het is dus schilderijen, beeldhouwwerk, het is uh, dat patchwork dan. En fotowerk, hier Yvonne Rosendaal, Die heeft ook altijd prachtig fotowerk. Oh? Ja. Hey? ja. <laughs> Want die heeft ook een, een plek waar ze dan geweest is. Ah. En ja, die daar gaat is... altijd heel verwezen.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 Ja, nu, dus dat is in het najaar al, nou ja, zomer bijna, met een thema voor volgend jaar.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 Toen wij nog vaak een leasehond hadden, onze vriend had een hond, die ging op vakantie en hadden wij een leasehond, dan gingen we daar ook altijd lopen. Maar veel mensen zeiden kost verloren. Op daar. Ja, ja, ik denk het ook niet meteen aan bunkers, oorlog. Uh, ja, nee, veel, maar. maar uh, ja, grappig. Ja.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 En dan zijn we mee begonnen op een bepaald moment, toen we dachten, ja, het is wat voor vakantievering wat zwaar als je daar weer een heel avondmaal aan vastknoopt. En bovendien duurt het dan langer. Meestal heb je ook meer mensen. En die kathedrale, je gaat een beetje van klein naar groot, want die allereerste, dat was ook een beetje thuis, hè? meditatie en zo. En um, in hmm. oktober, dan heb je de kathedrale, ja. en dan is het ook een kwestie van, gut, weet je nog wel, of kan je je herinneren, of, of voor de geest halen in je boekjes voor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 En die oktoberdienst, die is dan in de Protestantse kerk. Oké, okay, nou Marina, even samenvatten. De eerste kerkdienst is op 13 februari. Die is geweest. En die is al geweest. Dus de volgende is 31 juli. Ja. ja in de Agatenkerk.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 We gaan uh, luisteren naar Can You Feel The Force van The Real Thing? Yeah.